Thank <laughs> you. Goedemorgen en welkom bij Goolse Kringen, het programma waar u de radio voor aanzet. Gootse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Dimfie van Loon, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernard Romme. En vanavond in de uitzending twee gasten, twee onderwerpen zoals gebruikelijk. We beginnen met Jur van Gestel, een bliksemcarrière bij de lokale omroep tot jongste hoofdradio in de hele wereld, gaan wij vanavond zeggen. En daarna met Pernel Klins, raadslid voor de PvdA. En het onderwerp daarbij is het aanbesteden van mainframe en het jongerenwerk in zijn algemeenheid. Maar we beginnen altijd met een rondje. Wat was er in het nieuws? Of is er in het nieuws? Jur, is jou iets opgevallen? Ja, ik denk voornamelijk de verkiezingen. Die eraan komen, die? komende woensdag. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel groot item op het moment. Je hoeft de tv maar aan te zetten of de krant open te slaan of het gaat erover. Dus, en ook binnen Gorle is het een heel groot uh, ding, heb ik gemerkt in de afgelopen weken. Dus uh, ik denk dat het woensdag uh, vrij spannend gaat worden. Ja. Ja, wat mij wel opviel, uh, heen en weer lopen door het dorp. Uh -huh. In mijn jonge jaren hadden heel veel mensen aanplakbiljetten aan het raam van een partij die ze steunden en waar ze vooruit wilden komen. Die zie ik eigenlijk niet of nauwelijks meer. Pernel, bestaan die nog? Sorry, ik zat even aan iets anders te denken. Raambiljetten voor politieke partijen. Ja, ik heb ze nog wel gezien, maar niet lang nee, niet zoveel nee. als, uh, nee, als voorheen. Social media? Ja. Lokale omroepen? Ja, ik denk het wel. Oh. Ja. Ja, ik heb er bij ons in de straat te Ik nog geen één. Ja, dan nou zijn er hele stukken van Goren waar ik niet kom, maar... Uh. Ja, en het valt me ook op dat die, die, die borden waar ze opgeplakt worden, dat die ook veel minder vroeger plakten ja, van alles ja. over elkaar heen. Maar nu is er nog ruimte over. Dat komt ook bijna niet meer voor. Ja. Levende verkiezingen nog? Ja. Want als zelfs iemand die, denk ik, nog niet mag stemmen. Nee, nee, nee ja. nog net niet. Nee, nee We zijn <tot> net een jaar te jong. Deze, uh, dus. ja. Nog meer, opgevallen. Nee, ja, eigenlijk ja, verder. Uh, ja, het zijn voornamelijk de verkiezingen waar je op het moment ja, heel ja. erg uh, mee vol wordt uh, gegooid. Ja, PNL heeft natuurlijk heel veel meer gezien. Um, ik moet mijn koptelefoon even ja. opdoen hoor ik. Ja, we <laughs> hebben strenge regels hier in huis. Ja, dan, ben ik niet gewend hier, maar goed. Ja. Nee, maar de voorzitter is in huis, dus dan uh, wordt er extra okay. hard gelet op wat er allemaal hier afgesproken is. Ja. Um, wat mij is opgevallen, ja ik zat net op te zoeken hier op mijn uh, pc, want ik had een, uh, een mailtje gehad van uh, de griffier dat uh, de gemeente Goorles uitgeroepen tot gouden gemeente op welzijnsgebied. Ik weet niet of dat jullie ja. al bekend was. Oh, dat is ja. zo nieuw is het allemaal niet dan. Nou ja, toen ik ernaar keek was dat naar aanleiding van een mailtje van de geachte heer voorzitter die hier achter ons zit. En toen was het nieuws vier uur oud. Oké, okay. dus, uh, dus het is nog redelijk is, vers het, van de het pers. Het is echt van vandaag. Nou, dat ja? viel mij op. Dat, uh, dat we ondanks uh, sommige uitvoeringsdingetjes waar ik het uh, persoonlijk niet helemaal mee eens ben. Dat we toch uh, erg trots mogen zijn op ons welzijnsbeleid. En uh, op het college en de, de beleidsambtenaren die dit uh, voor elkaar hebben gekregen. Mag ik dan een opgewekte kanttekening daarvoor plaatsen? Ja. Of een iets meer sceptische daarbij. Ik heb namelijk ook gekeken, uh, want dit gebeurt op voordracht. Een organisatie in de betrokken gemeente kan de gemeente voordragen. Ja. En wat mij opviel was dat dat Contour de Twerren is. Klopt. En wat is Contour de Twerren? Toch eigenlijk een uitvoeringsorganisatie van een deel van het beleid... waar ze heel tevreden over zijn zoals dat in Goorland gebeurt... waar ze dus financieel van afhankelijk zijn. Dan denk ik, dat vind ik toch... Eh, enigszins lijken op wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja. Ja. Dus ik had dat toch krachtiger gevonden als er dan in ieder geval ook mensen van buiten deze kring. Een onafhankelijke waren. partij. Ja, ja. ja. kan me we wel we iets bij voorstellen. Ja. Ja. Ja, maar goed, het gemeentebestuur zal trots en tevreden zijn. Ja. En de raad zal zichzelf feliciteren. En dan komen we straks op mainframe. En dat heeft ook met dit onderdeel voor een deel te maken. En dan kunnen we misschien nog een paar kritische kanttekeningen plaatsen. Ja, maar dat was mijn nieuws ja. dus voor vandaag. Timfie. Ja. Ik heb. ...twee dingen. Ik uh, heb Brabants Dagblad... Uh, ...steemde afgelopen zaterdag... Uh, ...gesprekjes in met uh, politieke partijen... ...aansluitend dat uh, Jur heeft gezegd. En wat ik daar komt, is dat... Uh, ...bij die stond een klein kolommetje naast die gesprekjes. Doet hij het niet, de mijne? Oké. Okay. Daar stond... Uh, met wie de politieke partij wilde regeren. En toen stond er, wil tussen haakjes, liever niet met puntje puntje regeren. En dan denk ik van, dat is een heel groot verschil. Of je met iemand niet regeert, of met iemand liever niet regeert. Vond ik een ontzettend groot verschil. Dus dat vond ik ja, een beetje raar van het Brabantse Dagblad, dat ze dat onderscheid uh, niet maakten. Een tweede dingetje is... Uh, het was van de week uh, internationale vrouwendag. Um, op de universiteit van Tilburg hadden ze een, uh, een festival. En daar werden acht vrouwelijke laureaten... Dus uh, mensen die iets gewonnen hadden op het wetenschappelijk gebied... Voorgesteld aan de staf. Dus dat vond ik wel uh, heel mooi. <kijf> en tijdens dat... Uh, Tijdens die manifestatie werd ook gezegd dat 19% van de onderwijsposities op dit moment door vrouwelijke hoogleraren is bezet op de Universiteit van Tilburg. En dat ze in 2020 hopen 25% vrouwelijke hoogleraren te halen. Nou, dat vond ik deze week wel een aardig bericht. Vind ik het nog erg weinig hoor, 25%, maar goed. In 2050 is het geloof ik 50% procent, volgens het beleid van het college van bestuur. Ja, maar dat is ja, dus, veel te lang. Dus dat duurt nog wel even. Maar ik pakte jouw microfoon. Nee, nee, de, ga maar. Want mij waren nog twee dingen opgevallen die ook met uh, politiek te maken hebben. Eén is, we hebben hier de tuin op de hoek. En nu zat beide stukken in voorbereidingsbesluit om een krediet uh, vast te stellen of goed te keuren zodat ook de plannen beoordeeld kunnen worden... die, ik noem het maar even, door Lijstromen uh, gemaakt worden. En wat mij in die tekst opviel... was dat de discussie toch heel lang gegaan is over de parkeergarage... en de verplichting van de kant van het college aan Lijstromen dat er een parkeergarage moest uh, komen... en dat daarom Lijstromen zei, het moet een heel hoog uh, gebouw worden... om dat terug te verdienen. En nu blijkt het college een positieve grondhouding... Over het uh, aanleggen van een parkeergarage uh, te hebben. En toen dacht ik. een positieve grondhouding is volgens mij. een aanbod om een deel van de parkeergarage te financieren. Maar misschien vergis ik mij daarin. Of heb ik iets gemist onderweg? Jij ja, kijkt mij aan alsof ja? ik dat moet weten. Nee, nou, ik, ik zou het niet. echt. Nee? nee, helaas. Ik kan daar uh, geen uitsluitsel over geven. Ik vond, nee. ik vond namelijk een hele rare zin. Terwijl ik dacht van die discussie is toch eigenlijk afgesloten. Nou ja, die grondhouding, jij vult hem in alsof ze dan een deel willen betalen. Maar kan, je nou, kunt ook een grondhouding hebben zonder dat je daar meteen al uh, consequenties verder uh, over invult. Nou, grondhoudingen, uh, vraag dat maar aan Lubbers, want die had vaak een positieve grondhouding. Lubbers was uh, minister-president ja. ja. voordat jij gekoren was. Ja. Uh, en dat betekende altijd dat hij vond dat het moest gebeuren. Maar hij wilde zich nog niet direct helemaal vastleggen. Nog eerst kijken hoe de discussie zich zou ontwikkelen... zodat hij eventueel terug kon krabbelen. Maar ik heb toch uit de discussie begrepen... dat het eigenlijk onmogelijk is om en een bescheiden pand neer te zetten... en een zichzelf financierende parkeergarage. Dus dat je daar onvermijdelijk aan vastzit... Dat dat toch uh, ergens uit publieke middelen gefinancierd uh, zou moeten worden. En anders komt er volgens mij geen parkeergarage en krijg je parkeeroverlast. Maar, maar er uh, komen toch appartementen boven die mensen ja. zelf ook uh, parkeerplekken ja. gaan huren, neem ik aan. Er komen ja. toch ook weer financiële middelen uit? Ja, maar wat ik uit de stukken begreep, uh, was dat voor de bewoners ongeveer 20 plaatsen nodig zijn en dat er toch gekeken wordt naar een uitbreiding met 60, 70. Uh, parkeerplaatsen. En als je de parkeergarage vanwege de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum uh, gratis wilt houden, dan zijn die plaatsen niet te financieren. Niet door bewoners. Als het niet is, door ja. gebruikers. Ja. Dus door de enige partij die dan overblijft. We zullen zien. Ja, precies. En het laatste dat mij opviel speelt in Riel. Want we zijn Goorle en Riel. Eh... Uh, daar is een discussie die ik niet gevolgd krijg over de heisteeg. Daar zouden huizen gebouwd worden of een langhoeve gebouwd worden. En ene Maxime Fonk is al maanden bezig duidelijkheid te krijgen. En nu heeft de reiste Riel voor elkaar gekregen... dat de wethouder die erover gaat een gesprek gaat houden met de omwonenden. Toen dacht ik, is dat dan nog niet gebeurd? Dat lijkt mij een beetje laat. Maar nou kijk ik jou niet aan hoor, want ik weet nou, dat dit jouw portefeuille niet wat is. Ik, ja, wat ik mee heb gekregen is dat de plannen gewijzigd zijn. Ja. Dus dat ze daarom... En ja, uh, jij bedoelt ze moeten voordat die plannen gaan wijzigen, moeten ja. ze even afstemmen. Ja. Dat is ja. inderdaad wel de koninklijke weg, inderdaad, uh, voor mijn gevoel. Voor een republikein is dat gewoon de weg. Ja. <laughs> Ook. Elke weg lijkt naar Rome. Toch? Meneer de voorzitter, oké, okay. we hebben altijd gezegd, onze gasten mogen zich ook met de uitzending bemoeien, mits ze zich aan de orde van de uitzending houden. Zullen we gewoon naar het eerste onderwerp gaan? Jur, welkom. Ja, dank u wel. Hoofd Radio, ja. en uh, natuurlijk wij als uh, iets oudere hebben er eigenlijk, volgens mij helemaal niet gek van opgekeken. Uh, maar ik heb me wel afgevraagd, wat, waar kwam jouw ambitie eigenlijk vandaan? Om niet alleen geïnteresseerd te zijn in een medium als lokale omroep... maar ook dan te zeggen, dan, dan ga ik die kar mede trekken. Uh, nou, dat heeft eigenlijk... Ja, dan moet je wel heel ver terug. Uh, ik heb al heel lang een, een, een bepaalde passie voor, voor dingen met media, zeg maar. Uh, mijn droom is ook om, om later iets in de mediawereld te gaan doen. Uh, bij BNN of uh, RTL of, of ja, in ieder geval iets in die richting. En om daar uh, presentatiewerk of eindredactiewerk of iets in die zin uh, te doen. En toen heb ik, hier, uh, ik heb hier, in het najaar van 2015, heb ik me hier toen uh, aangemeld, vrijwilliger. Toen is er aan mij gevraagd: Van Jur, zou jij uh, misschien een jongerenprogramma mee willen maken? Dat heb ik toen gedaan. En toen in de zomer was er een, uh, afgelopen zomer was er een plekje vrij om hoofdradio te gaan doen. En uh, toen heeft de voorzitter aan mij gevraagd: Van ja, zou je dat willen doen? Ik zeg van ja, natuurlijk. Ja, een, een, een enorme ervaring om, uh, uh, om zoiets te mogen doen, zeg maar. En ook een goede stap richting, uh, richting waar ik naartoe wil. En dit is vrijwilligerswerk voor jou? Ja, ja. En even begin te beginnen, mm -hmm. uh, doe je overdag iets anders? Ja, ik ga, overdag ga ik gewoon nog naar school, ik zit in mijn, in mijn eindexamenjaar. Van? Zes uh, VWO nu. Zes VWO, oké. Okay. En uh, daarnaast werk ik hier ook nog in de boekhandel uh, een paar uh, avonden per week. Bij Bartelaar? Ja, ja. Oké. Okay. En dat lukt allemaal? Uh, tot op heden wel. Dus ja, uh, yeah, ik heb er nog... Uh, we ik we kan... aan examenresultaten ja, zien. Ja. ja, op dit moment uh, uh, leidt school er nog niet onder. Dus uh, ja, zolang dat niet het geval is, uh, kan ik gewoon doorgaan op het spoor waar ik nu op zit. Mag ik hier ook een ja? vraag stellen? uiteraard. Um, kun jij uh, alleen met praktijkervaring terecht bij BNN of RTL? Of moet je daar ook een opleiding voor volgen? Uh, in principe niet. BNN heeft een, een, een bepaald uh, programma wat ze twee keer in het jaar uh, organiseren. En dat is gewoon voor mensen die gewoon graag iets in die ja, wereld willen gaan doen. Die kunnen daar auditie komen doen. En x aantal mensen daarvan uh, krijgen daar een, een, een soort ja, door BNN samengestelde opleiding voor. Uh, dus daar heb je niet echt een journalistiek opleiding of wat dan ook voor nodig. Dan gaan ze gewoon echt naar jou kijken van wat is jouw talent? Um, maar ja, talent kun je wel ontwikkelen en uh, met, met, met wat ja, als je wat geschiedenis en ervaring hebt uh, denk ik dat je sneller binnenkomt dan wanneer je dat niet hebt dus ja. vandaar dat ik hier ook heel erg actief ben uh, uh, om die ervaring op te doen zodat ik ja, straks wellicht eerder binnenkom bij BNN wat doet een hoofdradio eigenlijk? Uh, mijn hoofdradio coördineert uh, uh, de hele uh, radioafdeling binnen uh, uh, de LOG. Dus uh, op het moment dat er mensen zijn die een, een grote vraag hebben... Uh, um, die ze niet ja, intern binnen hun programma op kunnen lossen... dan komt hij bij mij terecht. Um, verder zit ik ook in het bestuur. Doe ik, uh, dus ben ik ook uh, betrokken bij bestuurs, uh, bestuurlijke uh, zaken. Um, ja, en verder probeer ik gewoon ja, alle programma's uh, te coördineren en aan te sturen uh, waar nodig... Veel programma's zijn, zijn gewoon heel erg zelfstandig en hebben eigenlijk geen, geen hulp nodig. Uh, maar mocht ze zijn dat ze hulp nodig hebben, dan ben ik het eerste aanspreekpunt. En ben ik degene die dan ook ja, of het, het, het zelf op moet lossen of moet doorverwijzen naar andere mensen die, die, ja, die meer uh, verstand hebben van bepaalde zaken. Als het bijvoorbeeld op technisch vlak gaat, ik ben helemaal niet technisch ingesteld. Dus als mensen met een technische vraag komen, dan uh, ja, zo, hè, zo neem ik altijd contact op met, met onze technische man die het dan vervolgens met de programmamakers op kan lossen. Ja, je zegt net van, uh, ik wil wat ervaring opdoen. Mm -hmm. uh, vooral in het presenteren begrijp ik, want daar gaat je, je passie naar uit. Uh, ja, in principe wel. Presenteren vind ik wel het leukst. Alleen als BNN uh, tegen mij zegt van, god, uh, eindredactioneel werk, waar veel mensen ook beginnen. Veel mensen beginnen eindredactioneel uh, te doen. Uh, vind ik dat ook prima. Ja. Dat is Fantastisch om te doen, uh, lijkt mij. Ja, uh, je bent jong. ja. Uh, je hebt hier behoorlijke verantwoordelijkheden. Mm -hmm. Wordt word jij begeleid? Want ik kan me voorstellen, als jij zegt: van, Nou, ik wil straks naar BNN of weet, weet ik welke omroepen en. Daar wil ik gaan presenteren en daar doe ik hier ervaring op. Maar ervaring opdoen alleen is niet genoeg. Ik denk dat het dan ook handig is als er iemand is die jou feedback geeft... of die jou begeleidt in alle dingen ja. die je doet. Gebeurt dat ook? Um, feedback nog niet zozeer, uh, maar wel ik wil wel gewoon begeleid, zeg maar. Want ja, Wat al gezegd werd, uh, als je een hoofdradio bent... heb je wel een hele grote verantwoordelijkheid. En zeker voor mijn leeftijd is dat af en toe een te grote verantwoordelijkheid. Dus dan kom je soms wel voor, voor bepaalde dingetjes te staan... Uh, uh, die, ja, die lastig zijn om, om voor mij op te lossen. Dus uh, dan is het wel, en dat, dat kan ik ook binnen bestuur, kan ik ook gewoon zeggen, van goed jongens, kijk, kijk ik zit, eh, dit, dit is nu aan de hand. En uh, uh, ik heb deze aanpak, maar wat vinden jullie, wat kan ik het beste doen? Uh, en ik moet zeggen dat, dat, dat, ja, dat ik daar heel erg, uh, heel erg goed in, uh, in geholpen word en begeleid word, absoluut. En jou uh, in, in het gedeelte presentatie, wat mm -hmm. je heel erg leuk vindt, uh, word je daarin begeleid? Um, nou ja, dat, kijk, dat, dat, gaat, dat, gaat, dat is niet echt uh, uh, binnen mijn taak als hoofdradio. Dan ga je echt naar, naar de dingen kijken die, die ik echt binnen, uh, binnen een programma doe. Ik, ik maak hier ook het, uh, het woensdagavondprogramma mee en daar presenteer ik ook mee. En daar krijg je wel, door ons, uh, uh, dat programma worden wij ook begeleid door iemand... en die geeft af en toe wel feedback van ja, dit is leuk en dit is ja, die moet je even naar kijken. Uh, dus presentatiefeedback is er minder dan, dan uh, feedback voor hoofdradio. En het probleem van zeg maar lokale omroep 2.0 is toch het krijgen van voldoende vrijwilligers. Mm -hmm. Jij somt al op wat jouw dagtaken zijn en vult dat dan mede in met een toch zware functie voor een vrijwilliger. Is dat een aspect dat bij jou ook meespeelt in de zin van dat het je functie lastiger maakt... Uh, dat als gaten opgevuld moeten worden rond programma's om mensen te vinden. Ja, het, het, is, wel, het, is, het is wel een. een, een... Het is wel lastig. Uh, uh, toen ik hier net begon, dat is echt rond september geweest. Dat je alles mee op moet zetten. En dat je ervoor moet zorgen dat heel de radio uh, uh, loopt. Ja, dat, dat is wel lastig. En dan kom je echt wel voor moeilijke dingen te staan. Omdat je, ja, je wil. En er zijn programma's die willen een technicus. Alleen ja, er is geen technicus. Dus dan moet je echt gaan, gaan, gaan kijken. Of, ja, hoe ga ik dit nou oplossen? Um, en dan is, het, ja, dan is het juist ook fijn dat je, dat je ergens begeleiding krijgt. Of feedback of hulp. Um, en uiteindelijk heb je het, uh, um, hebben het wel. Ja, samen in, met, met behulp van anderen wel zo voor elkaar gekregen... dat het wel nu gewoon zeg maar, loopt. Maar het, het is wel, ja, dat zijn wel de minder leuke taken... en een minder leuke kanten van, van, van hoofdradio zijn. Dat je soms ja, gewoon echt uh, uh, ja, voor, een heel, voor hele moeilijke dingen staat. En die vrijwilligers hebben ook een langjarige reputatie... van eigenwijs, dwars. Uh, ze doen wat ze zelf vinden dat goed is... Uh, maakt dat jou ook jouw taak lastiger? Ik zou het niet uh, eigenwijs of zo willen noemen. Kijk, ik denk dat, dat, dat ieder programmamaker heeft een eigen uh, visie van, van hoe die, hij hoe die zijn programma wil invullen. Uh, en uh, ja, uh, uh, sowieso binnen lokale omroep heerst heel veel enthousiasme. En door dat enthousiasme wordt, wordt misschien af en toe uh, de, uh, dingetjes vergeten... Die, die, die toch wel belangrijk zijn, die dan af en toe weer om de hoek komen kijken. Ik wil het niet eigenwijs noemen, maar voornamelijk... Gewoon, ja, iedereen heeft zijn eigen manier van een programma invullen. En soms blijkt dat dat niet helemaal kan. En uh, dan is het wel moeilijk, lastig, als, als, als hoofdradio's aan dan te zeggen... van ja, wat, uh, wat jij wil met je programma, dat kan helaas niet... Uh, omdat je toch wel binnen ja, bepaalde, uh, bepaalde eisen moet voldoen, zeg maar. En uh, ja, dan moet je soms wel, ja, confrontatie wil ik niet zeggen, maar dan moet je soms wel zo'n zo gesprek aangaan. Dat is wel lastig. Ja. En als we naar de toekomst kijken, even afgezien van jouw persoonlijke toekomst, mm -hmm. uh, wat voor de lokale omroep lastig zou zijn, omdat er dan een vervanger voor jou gevonden moet worden, ja. vermoed ik. Ja. Tenzij je zo uh, enthousiast bent dat je zegt van dat combineer ik ook probleemloos. Nee. Uh, maar een van de ontwikkelingen die zich voordoet, is toch schaalvergroting binnen de wereld van de lokale omroepen. Ja. Uh, zou dat een kans zijn, uh, niet alleen voor jou, maar voor lokale omroepen? Je wist juist meer lastig, bedreigend uh, het voordeel van goorenschade, natuurlijk zoals we hier zitten. Mm -hmm. En dan uh, ja. bedoelt u dus uh, de streekomroep mee? Ja. ja. Ik denk dat het uh, aan de ene kant goed is... en aan de andere kant minder. Kijk, we nu uh, uh, moet een lokale omroep... aan een bepaald uh, beleid uh, voldoen... en aan een bepaalde eisen. Een radioprogramma binnen een lokale omroep... moet aan, een bepaald, moet aan een bepaalde eisen uh, voldoen... Die, uh, die gesteld worden door de Olon. Uh, als wij... ...op een gegeven moment naar een streekomroep gaan... ...dan kun je op een makkelijker manier... ...professionele werk maken. Omdat, je met veel, omdat er dan veel meer hè, ervan uitgaande... Dat, dan, ...dat alle vrijwilligers mee overgaan naar een streekomroep. Zit dus je met veel meer vrijwilligers... ...veel meer expertise, uh, veel meer geld... ook ...waardoor je meerdere kanten op kunt... Uh, maar het lokale, het lokale beleid moet daar dan wel in aangepast worden. Dan is het niet meer mogelijk om 50% van een radioprogramma op een dinsdagavond of een donderdagavond of een maandagavond te vullen met lokale content dat betrekking heeft tot, op Goorlen. Omdat je daar, de, omdat je daar het, het, het, uh, jouw doelgroep niet meer goed mee kunt bereiken. Omdat mensen in, in, in wijze van spreken Kaatsheuvel, die zet ook hun radio aan op maandagavond, ja, die, die, die zijn niet geïnteresseerd in nieuws vanuit Goorlen. Dus daarin moet het lokale beleid naar mijn mening wel aangepast worden. Ja, Maar wat is dan het verschil met bijvoorbeeld omroep Brabant? Ja, dat verschil wordt dan wel kleiner. Ja, en dat, dat, dat, dat, is ook, dat is ook wel een, een, een ding wat ik mezelf ook al afvraag binnen, dat, binnen het hele idee van een streekomroep. Ja, als jij met jouw lokale omroepen naar, naar een streekomroep gaat, wordt het verschil met betrekking tot, tot um, omroep Brabant steeds kleiner. En waar gaat dan, wat kan omroep Brabant dan uh, uh, bieden, wat een streekomroep niet kan? Dat, dat, dat, dat vind ik ja. wel een. een, een een Kritiekpunt bij het, uh, het streekomroepen-idee. Uh, ja. Nee, maar je zei in feite, als voorwaarde, tenminste, zo vond ik het klinken: als de vrijwilligers meegaan. Ja. Maar is dat een realistische verwachting? Uh, dat hangt denk ik sterk van, van de soort vrijwilligers af. Uh, er, zijn mensen bij, uh, uh, er zijn mensen bij die zullen zeggen: Van uh, ik haak af, omdat dit niet is, hier sta ik niet meer achter. Maar er zijn ook mensen zijn, uh, zullen ook mensen zijn die zeggen: Van ja, ik ga gewoon mee, want, want, want ik vind dit veel te leuk. En ik kan met een streekomroep meer uh, doen wat ik leuk vind dan bij een lokale omroep. Dus dat hangt echt per vrijwilliger af. Uh, ik denk wel dat je verschil zult gaan zien. Ik denk dat niet iedereen. Uh, stel dat wij als log naar een streekomroep gaan. Ik denk niet dat we dan iedereen mee zullen nemen. Maar wel een groot deel. Nee, maar worden die dan vervangen door andere gorenaren die op dit moment zeggen. Van die log zoals dat nu functioneert, dat hoeft voor mij niet. Of worden die dan opgevuld, uh, met name door de mensen in Tilburg. Zodat de streekomroep Midden-Brabant, de streekomroep Tilburg uh, gaat worden. Omdat je mag verwachten dat daar de hoofdvestiging uh, komt. Mm -hmm. Dat daar de kennis uh, zit. Dat daar de bereikbaarheid het, uh, het grootste is. Nou geef ik direct toe de afstand. Gorle, Tilburg is niet onoverkomelijk groot. Maar toch. Uh, hoe, hoe stel je je dat voor? Ik denk dat er... Meer jongeren uh, um, richting Tilburg zullen gaan. Um, omdat ik denk dat jongeren toch wel... Um, ja, die zien ook vanaf YouTube en tv. Die zijn heel erg gefocust op tv. Dat heb ik, uh, zo ben ik ook binnengekomen. Van, uh, Ik ga uh, tv maken zoals ze dat bij de, bij de NPO doen. Ja, dat Binnen lokale omroep kan dat gewoon niet. Ja, je, kunt, je kunt wel heel, heel dicht bij dat niveau ja. komen. Maar, maar echt dat niveau ga je nooit, ga je nooit bereiken. Um, en als je een streekomroep gaat doen... dan Als je bij een streekomroep terechtkomt... Dan heb je wel... Ja, kun je sneller, eh, vanwege het geld en, en, en de expertise die je hebt... kun je sneller bij dat NPO-niveau komen. Dus ik denk dat er veel jongeren uh, uh, daarheen zullen gaan. Jongeren zullen ook sneller de, de fiets pakken om, om, naar, om, naar Tilburg, om, om naar Tilburg te gaan. Omdat ja, jongeren zijn op het moment... als ik bijvoorbeeld ga kijken naar, naar mensen in mijn omgeving... er ja, zijn mensen in mijn omgeving die fietsen... vanuit Berk naar Tilburg naar school. Dus afstanden zijn voor jongeren ook minder... dan dat, dat is voor, voor andere uh, mensen. Ik denk dat, dat de oudere generatie uh, uh, wel afhaakt Vanaf een lokale naastreekomroep. Dat denk ik wel. Ja, en uh, uh, jongeren gaan mee. Uh, dus we hebben ook een academie voor journalistiek in, uh, in Tilburg. Ja. Speelt die ook een rol bij die gesprekken? Of, hè, ik kan me voorstellen dat het een uitstekende stageplaats is of werkervaringsplaats voor uh, studenten van de academie voor journalistiek. Ik weet dat bij Omroep Tilburg nu een groot gedeelte van, van de mensen die daar uh, actief zijn, dat, dat zijn, dat zijn uh, journalistiek uh, studenten. Uh, maar ik denk binnen een streekomroep dat er ook zeker plek is voor stage voor, uh, um, voor journalistiek studen, uh, studenten. Ja. Omdat um, een, een streekomroep in, in, in vergelijking met de lokale omroep, ja, zoals het, het plan er nu ligt, daar zal dus grotendeels van een dag zal er iemand zitten. Dus is er ook begeleiding voor dat soort studenten. Uh, binnen een lokale omroep kunnen wij die begeleiding niet bieden. Uh, ja. Omdat het, ja, een, ja, een, een lokale omroep bouwt vooral op vrijwilligers. En een streekomroep zal dat ook al doen, maar een streekomroep zal misschien ook al een aantal uh, vaste krachten uh, krijgen. die er gewoon de hele dag zijn om nieuws te vergaren of, of, of, of ja, wat dan ook. Uh, waardoor het, het mogelijk is om um, uh, stageplekken aan te bieden. Ja. En die zouden ingevuld kunnen worden door journalistiekstudenten. Ja. Ja, en nu is het voordeel natuurlijk van, uh, van een lokale omroep... dat je veel meer met lokale mensen en lokale onderwerpen te maken hebt. Ja. Hè? Ben je niet bang dat als er een streekomroep komt... dat de, de onderwerpen dan een beetje ver van het bed van de meeste mensen zullen gaan zijn? Nou, dat sowieso. Dat, dat, dat, dat is wel, ik denk dat dat zeker wel uh, uh, zal gaan gebeuren. Maar het is de vraag of dat... dat ja, is dat erg? Uh, ik denk... En nou, dan ga ik echt persoonlijk naar mijn eigen mening kijken. Um, lokaal nieuws speelt voor mij niet meer zo heel erg. Uh, ja, we leven in een wereld waarin de wereld steeds kleiner wordt. Waarin we steeds meer internationaler georiënteerd uh, worden. Uh, waardoor lokaal nieuws, dat zwakt een beetje af. En um, ik denk dat, dat, er, dat er dan meer behoefte is uit om het, om het, om het nieuws wat, wat breder te pakken dan het heel klein te houden. Maar dan kijk ik echt... Ja, dat is ook meer vanuit... Omdat ik ook nog vrij jong ben en zo. Vanuit, vanuit, die, vanuit dat perspectief is dat ja. uh, vooral. Ik denk dat er heel veel mensen zullen zijn... die het absoluut niet met mij eens zullen zijn. Uh, maar vanuit mijn... Ook binnen de log Dat denk ik wel. Ja. ja. ja. Maar je hebt toch ook meerdere manieren... om het lokale nieuw stadje te nemen. Je, je bent niet afhankelijk alleen maar van de log Dus je kunt ook gewoon via Facebook of wat dan ook... Nou ja, daarom ook. Hè? Je ja. bent niet het enige. Nee, dus, precies. Dus ja. de, daarom en ik denk dat... dat uh, we, hebben so, we hebben social media en we hebben uh, een krant het Gholis belang hebben we dan en dan zouden we, en dan hebben we ook nog een lokale omroep dan is de vraag wat kan een lokale omroep bieden boven uh, het internet en boven een, een Gholis belang um, en ik denk dat dat het verschil tussen die drie is op dit moment uh, nog heel klein en dat is ook wel een hele grote uitdaging denk ik ja niet alleen voor mij maar ik denk ook voor andere uh, bestuursleden om dat, om om wel de log ja net dat dat beetje meer te geven, door mensen denken... we gaat het belangrijk Belang lezen, ik ga gewoon afstemmen op de log. Omdat die net meer, uh, dat, dat meer entertainment kan bieden dan, dan de andere uh, media. En het doorslaggevende argument zou denk ik zijn... dat je bij een streekomroep nooit... Of de radio zou zijn geworden. Nee, nee, nee die, kan, ik. die kan zich Niet wel. als stap 1 in je carrière. Nee. Dan zou je toch een tijdje uh, daar geweest moeten zijn. Ja. Uh, dank voor het gesprek. Succes. Graag gedaan. Dank Zeker wel. ook met je examens. Want dank dat wel. is ook belangrijk. En wat ik natuurlijk helemaal vergeten was. Is dat onze vaste technicus er vanavond niet is. En Maarten van der Hout voor hem waarneemt. En daarmee kunnen we meteen de stap maken naar de muziek. Vanavond weer iets van Bob Dylan. Like a Rolling Stone.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 vacuum of his eyes and say, do you want to? Ik heb begrepen dat wij nu een doodzonde begaan hebben, namelijk het lied niet volledig uitspelen. Maar dat zou te lang geduurd hebben, want het is zes minuten en we hebben gebruikelijk maar een lied van drie minuten. Maar desondanks was dit toch Bob Dylan, die vervangen wordt door Pernel Kriens. Dus dat lijkt mij redelijk evenwaardig. Ja, geen Nobelprijs uh, helaas, maar uh, Bob wel. Nee. Maar dan moet je al heel oud zijn in een ja. Nobelprijs winnen. Dus dat komt ongetwijfeld nog. Vooral als je de lokale politiek weet op te schudden... met de discussie over Mainframe die gevoerd wordt. Even voor degenen die niet precies weten. We hebben hier uh, jongerenwerk dat is ondergebracht... In, in feite een gebouw Mainframe door een stichting geëxploiteerd... gesubsidieerd door de gemeente. En het college van BMW stelt voor... Om dat niet meer als subsidierelatie, maar via Europese aanbesteding te gaan doen. Daar loopt de discussie over of dat moet. En Perna Kriens heeft gezegd: dat hoeft voor ons niet. Nee. Sterker nog, is een heel slecht idee. Voordat je dat gaat uitleggen, misschien toch goed om ook iets meer te vertellen over het werk van Mainframe en waarom dat. ...onder andere door jouw partij gezien wordt als een belangrijke taak voor, uh, voor de gemeente... ...om dat via een subsidie te financieren en wat Mainframe op dat terrein te presteren heeft. Ja, Mainframe Stichting Jong in dit geval uh, is het bestuur van Mainframe... ...en uh, het jongerwerk dat uh, houdt in dat jongeren een plek hebben om uh, ergens naartoe te gaan binnen Goorlen... ...dat ze begeleiding krijgen ook als er iets uh, aan de hand is... En er zijn professionele begeleiders, een paar die, uh, die jongeren met raad en daad bij kunnen staan. En uh, soms zelfs zorgen dat ze niet ontsporen, dat ze niet op het slechte pad komen. Maar de, zo erg hoeft het allemaal niet te zijn hoor. Er komen gewoon jongeren die een uh, spelletje komen doen. Het is niet allemaal uh, heel erg uh, gevaarlijk of wat dan ook. Het is voor ontspanning, maar het is ook een stukje begeleiding. En uh, ze doen dat heel erg goed en ze zijn flexibel. Ze springen in op uh, onverwachte situaties. Zoals uh, jonge vluchtelingen die hier uh, plotsklaps uh, binnen Goorlen aankwamen. En dan zorgen ze ook dat, daar, uh, ja, dat ze daarin meedenken en, en doen. En, uh, ja, een uh, goede club die honderd uh, uh, ja, vrij inzetbare vrijwilligers hebben. Maar ook een, een vaste kern van uh, 50 vrijwilligers. Dus uh, ze zijn heel goed verweven zeg maar, binnen de haarvaten van Goorlen. En uh, ze kunnen... Ja, overal op inspelen. Omdat ze heel veel connecties hebben. Ja, en ik heb toen van de voorzitter uh, begrepen dat het echt... Uh, het is echt het sociaal-cultureel werk voor jongeren ja, klopt. in Goorlen, hè, Want je, je zegt van, nou, uh, ze komen daar ook voor een spelletje. Maar dat heeft natuurlijk wel een functie. Ja, ja ze kunnen daar... Uh... Ze kunnen daar terecht voor alles en uh, ook om elkaar te ontmoeten. en uh, ja, ja, Als het thuis, thuis niet zo lekker loopt, dan kunnen ze daar ook even hun ei kwijt... of gewoon even uit, uit die omgeving weg. Ja. En uh, als het nodig mocht zijn, dan kunnen ze, kan uh, Mainframe verder verwijzen... naar uh, bepaalde ondersteuning die nodig is. Is een onderliggend idee dan dat op deze manier grotere problemen voorkomen worden... door een tijdige opvang die je dan geen opvang noemt? Ja. Uh, maar een uh, warm bad, een, ja. een, een hand die eens even wordt uitgestoken, ja. uh, dat ik me dat moet uh, voorstellen Absoluut. van dit werk. Uh, uh, ik denk dat uh, het jongerenwerk uh, een heel groot deel van het jongerenwerk is preventie En uh, voorkomen dat, dat er dingen uit de hand gaan lopen. En toch, ze laten toch die jongeren in hun waarde, zodat ze zelf met die oplossingen komen. Dus er wordt niet gezegd van je mag dit of dat niet. Maar er wordt echt meegedacht ja. van nou. Hoe kunnen we jouw situatie zo veranderen of verbeteren dat, dat je zelf weer uh, zelfredzamer wordt en, en gewoon de goede dingen doet en niet jezelf uh, in de vernieling helpt? Is er enige aanduiding van te geven in welke mate die preventie ook succesvol uh, is? Nou, we hebben vorige maand een bijeenkomst gehad bij Mainframe. Waarbij we, waarbij we dus ook hoorden dat er voorbeelden zijn. Ze gaan natuurlijk niet mijn naam en toenaam noemen. Maar dat er voorbeelden zijn van jongeren die. Uh, die op, weer op de goede plek terecht zijn gekomen. En uh, die doorgroeien. En zelfs zelf in het jongerenwerk gaan, omdat ze ervaren hebben hoe waardevol het kan zijn. als iemand je kan helpen op, op het rechte pad of wat dan ook. Of, om je te motiveren om weer een studie op te pakken of te gaan werken of wat dan ook. En een beetje sociaal uh, jezelf op te stellen naar anderen toe. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. En ja, er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld uh, veel blowen of uh, ja, niet goed weten wat ze met de tijd uh, moeten doen. En die krijgen weer een nieuw, ja, een nieuw perspectief. En... Um, nou ja, dat is natuurlijk heel mooi als je dat op zo jong mogelijke leeftijd weer recht kunt trekken. Ja, en dat is dan richting de jongeren wat jij zegt. hè. En het is natuurlijk ook richting de Goordense gemeenschap. Ja, zeker. Hè? Want ja. het betekent ook dat als er overlast in buurten is van jongeren, dat Mainframe daar iets mee kan. Op 31 december, als overal vuurwerk afges afgeschoten wordt, dan lopen de medewerkers van Mainframe... ...lopen rond in Goorlo om te kijken... Van, ...loopt het niet uh, uit de hand... ...of is ja. het niet te erg? Ja, het, is he, dus niet... Het, heeft, het heeft twee kanten. Ja, he? zeker. Ja. Ja. Ik denk dat we als gemeenschap daar heel uh, blij ja. mee moeten zijn. Ja. Dat, uh, dat uh, dingen op tijd worden gesignaleerd... ...en ja, worden aangepakt. Ja. Ja. Ja. Zeker Want ik weten. heb toch goed begrepen... ...dat dat in feite niet ter discussie staat. Nee, dat dat nee, dit nee, voor nee, nee. Wel is, nee. Dat het uh, voor jongeren belangrijk is... Uh, ...dat dat in staat moet plaatsvinden... Staat zeker ...dat de niet... gemeente daar geld aan ja. uh, moet besteden... Ja. En dan komt voor mij een vraag: je hebt het over vrijwilligers, flexibel, uh, reageren op omstandigheden, uh, dus in grote mate vrijlaten van de organisatie die daarvoor gekomen is in de invulling. Ja. Is dat inderdaad een beeld zoals dat nu is en zoals dat zou moeten blijven? Ja, voor mijn gevoel wel. Uh, mainframe zoals ze nu functioneert, is zo verankerd binnen de samenleving... en die kan zo inspringen op wat, wat de behoefte hier is. Kijk, je kunt wel iemand uit Tilburg of een andere plaats laten komen... of uit België bij wijze van spreken, maar die weet niet wat hier uh, gangbaar is... en, en wel, aan welke touwtjes ze we precies moeten trekken om, om het goede resultaat te bereiken. En vooral dat resultaat, dat is voor de, voor de hele gemeenschap natuurlijk van belang. Dus ik denk dat je juist de mensen die die lokale verankering hebben, dat, die, dat je die moet koesteren. En, uh, en daarmee als partner, want als gemeente ben je gewoon partner, want we hebben allemaal hetzelfde doel. Dat je daar uh, samen uh, gewoon sterk, je, je, samen sterk moet zijn. En elkaar niet als uh, opdrachtgever en opdrachtnemer moet zien. Maar juist als partners die, die hetzelfde resultaat nastreven. Ja. En toch voelde jij je geroepen om een hartstochtelijk pleidooi te, uh, te houden om de situatie te laten zoals die nu is, omdat die voldoende bevredigend is. Ja, ik denk dat uh, aanbesteding hier helemaal niks, uh, niks oplevert. Alleen meer uh, bureaucratie in de hand gaat werken. En uh, ja, iets wat goed draait en, en goed is en lokaal verankerd is, dat moet je juist uh, voor mijn gevoel juist uitbuiten en uh, benutten. En dan ga je niet zomaar alle banden doorsnijden en zeggen van nou, we laten het iemand anders wel doen. Want wie zegt dat die het beter doet? Misschien op papier, maar in de praktijk uh, moet dat nog maar blijken. Ja. En bovendien ja, maak je dan voor mijn gevoel zoveel kapot, waar je al jarenlang in geïnvesteerd hebt. En dat vind ik ook uh, heel erg zonde. Ja, toch, dat, dat klinkt heel redelijk. En toch ligt er een ander voorstel. En het lijkt erop dat de meerderheid inderdaad... Met wat voorstel het eens is? Nou, sterker nog, we hebben voor, ja, de raad heeft al besloten dat, dat het aanbesteden wordt voor Mainframe. Dus uh, ze moeten nu wel meedoen in het circus. En uh, ja, of ze meedoen is nog maar de vraag, want iedereen mag nu inschrijven, natuurlijk. Maar uh, nou ja, ik hoop voor het jongerenwerk aan zich wel dat, dat ze mee gaan doen. Maar ik vind het gewoon heel erg jammer dat het uh, op deze manier moet, moet gaan. Ja, want ik heb inderdaad begrepen dat het bestuur grotendeels... of eigenlijk alleen maar bestaat uit vrijwilligers... Ja. die dat niet als professie hebben, maar het erbij doen. Omdat ze inderdaad ook ja. iets met jongerenwerk uh, hebben. En die moeten ja. dus nu dus een hele slag slaan. Om, en uh, ik, ik wil ook iets, iets nog benadrukken. Het zijn vrijwilligers, maar uh, dat wil niet zeggen... dat er niet professioneel gewerkt wordt. Ja, precies. Hè? Want ja. uh, die kreet hoorde ik ook in, tijdens de raadsvergadering van ja, het moet professioneel worden. Maar ik denk van ja, hoe professioneel, dat is het al. Hè? En zeker als je als partners precies gaat kijken van wat willen we, waar willen we heen en hoe gaan we het doen. Ja, dan ben je gewoon professioneel bezig. En professionals en vrijwilligers zijn voor mij ook volledig uh, gelijkwaardig. Want niemand kent de jeugd zo goed als... De ouders of de, de vriendengroep of, of wie dan ook, die om hun heen staan. Dus die moeten ook mede de richting bepalen van, uh, ja, ja. van de oplossing. Ja. Dat kan je professional niet alleen. Nee. En wat waren de overwegingen van de wethouder om toch uh, te kiezen voor aanbesteding? Uh, nou, vooral dat professionele. Wat ik dus denk van, nou, dat, uh, ja, dat is een schijnidee. Uh, was, dat, was dat de enige? Nou, uh, ze, zij vond... We hebben nu gekozen voor resultaat. Uh, ja. Het res, werken naar resultaten. Maar goed, dat doe je met een subsidierelatie ook. Dus dat vind ik uh, eigenlijk geen verschil. En uh, we moeten de prestatieafspraken die we daarbij maken... die moeten we in een juridisch kader zetten. Die moeten afdwingbaar zijn. Nou, voor mij is de hulp nummer één... En we moeten natuurlijk uh, wel kaders hebben, maar je moet handelen in, voor mijn gevoel, uh, meer in de geest van de wet dan naar de letter van de wet. Want soms is de letter gewoon in een, ja, in een bepaalde omstandigheid, ja, dat kan, dat kan net het verkeerde ja. zijn. Dus je moet, je moet wel de goede dingen doen, maar uh, ja, afdwingbaar, dan denk ik van, uh, dat, dat is voor mij te, te juridisch. En, en we hebben het over maatwerk en mensenwerk. En als het niet nodig is, dan uh, ja, denk ik nee, waarom. Ja, Maar ik neem aan dat er nu ook prestatieafspraken worden gemaakt met mainframe. Ja. Waarvoor ze subsidie krijgen. En ja. dat ze die ook moeten evalueren en moeten aantonen. Ja, als er een subsidierelatie ja. is, maak je ook gewoon af, ja. prestatieafspraken. Goed, die zijn dan minder afdwingbaar. Maar ja, als je goed met elkaar omgaat, dan, ja. dan is dat ook niet nodig. Ja, precies. En mocht blijken dat het er gewoon echt niet gaat, dan bouw je die subsidierelatie in, in drie jaar af. En dan, ja, is het ook, uh, dan heb je een andere ja. partij waarmee ja. uh, je En ja, Dat vind ik de... gek in, uh, in dit verhaal. Mainframe bestaat nu 15 jaar? 20 jaar? 20 jaar volgens ja. mij, ja. Uh, als je een dergelijk besluit neemt, uh, wat bijna onvermijdelijk leidt tot buitenbeeld te raken van de stichting Jong. In ieder geval als een hele serieuze consequentie die dat bestuur ook is aangegeven van dan, dan zijn wij weg. Uh, dan zou je toch verwachten dat in de afgelopen jaren, waarin toch regelmatig overleg tussen uh, college, betrokken wethouder, bestuur uh, heeft plaatsgevonden. Dat daar een signaal is afgegeven van jullie zijn niet professioneel genoeg, jullie moeten hier gaan bijscholen, uh, jullie moeten je werk anders inrichten, jullie moeten beter rapporteren over wat jullie gedaan hebben. Is daar enig signaal voor geweest? Nee. nee. En de wethouder heeft ook benadrukt tijdens de raadsvergadering... dat zij uh, niet twijfelt aan de professionaliteit van Mainframe... of aan uh, Stichting Jong. Dus uh, die noodzaak is er niet. Maar uh, de noodzaak volgens het college is puur de keuze van... Uh, ja, die, uh, op, je richten op die prestatieafspraken... en die juridische afdwingbaarheid, afdwingbaarheid ja. van presteren. En, uh, ja. Dat nu wordt dus de, de sportvereniging ook gesubsidieerd. Ja. Gaan wij daar afspreken dat ze kampioen moeten worden? <laughs> Ik denk <laughs> dat dat heel lastig wordt. Waarom? Als dat de afspraak is. Dan kun je toch een juridisch kader ja. voor, uh, voor geven. Dan is ja. de subsidie toch? En dan gaan we toch de sportclub Europees aanbesteden? Ja. Dat lijkt mij. Uh, en dan biedt Arsenal uh, op follow en dan heb je een hele grote kans dat hier fatsoenlijke spelers worden neergezet, weliswaar van wat verder weg. En dat de resultaten verbeteren en dat er professioneler gespeeld wordt. Ja. Uh, waarmee ik maar wil zeggen, uh, hoeveel moeite heeft het jou gekost om niet heel onparlementair taal te gebruiken als een wethouder zegt, uh, het is een hele professionele organisatie. En nu gaan we ze professionaliseren door Europees aan te besteden... want het moet wel professioneler in deze professionele organisatie. Nou, dat professioneler, dat werd geroepen door een van de raadsleden. Dus dat heb ik de, de wethouder eerlijk gezegd niet horen zeggen. Want uh, nee, dat werd uh, ergens geroepen uh, bij het PAG. Uh, we moeten professioneler zijn, we moeten continuïteit uh, waarborgen en dat soort kreten. Maar goed, uh, ja... Ik heb zoiets van, als het niet nodig is, is het niet nodig. En uh, wat ga je toch die mensen aandoen om allerlei formulieren uh, te laten invullen? En ja, dat moeten ze natuurlijk met subsidie aanvragen ook. Maar uh, ja, het wordt te veel papierwerk en uh, ja, dat hoeft mij echt niet. Nee, maar laat ik het dan ook uh, omkeren. Als het gemeentebestuur zegt, de prestaties moeten nauwkeuriger vastgelegd worden. Uh, hoe komt het dan dat het college tot nu toe die prestaties niet helder gedefinieerd heeft en doorgegeven aan Mainframe of aan de Stichting Jong als dit zijn de te behalen resultaten? Nou, die resultaten zijn al bekend, maar die zijn dus juridisch niet afdwingbaar. Dat is het verschil. Ja, die zijn natuurlijk juridisch wel afdwingbaar doordat je een subsidierelatie ja. hebt. En in de su subsidierelatie ja, staat tekortschieten. Op een andere uh, manier. leidt ja. tot ja. Ja. een beëindiging van de subsidierelatie bij wanprestatie. Ja. Zoals je dat bij Europese aanbestedingen ook hebt. Als je de resultaten niet behaalt, betekent dat niet dat van vandaag op morgen de kraan wordt dichtgedraaid. Maar ja, dan, dan kun je het is een, een overgangsregime ja. of een signaal. Dus dat wat, was ook mijn vraag. Wat is er nu in de afgelopen vier, vijf jaar op dat punt? Eigenlijk signaal afgeven is toch ook een hele moderne uh, term. Wat voor signalen zijn er nu afgegeven? Dat... Ja. Mainframe een voorzet moet geven van herkenbare prestaties die geleverd uh, moeten worden. Uh, waarover dan nadrukkelijk gerapporteerd uh, moet worden. Nou, ik denk omdat er altijd al een goede band met, uh, met Stichting Jongens geweest, zijn er altijd al prestatieafspraken ja. gemaakt. En weet je al wat je aan elkaar hebt. Dus in die zin verandert er helemaal niks. Dus alleen in het uh, ja, bureaucratische vorm verandert in feite. Maar goed, Stichting Jong kan nu concurrentie krijgen. Ja. Dus in die zin wordt maar, het wel anders. Maar in de praktische zin, als ik rondkijk, kan dat toch alleen contouren de Tvern zijn? Ja, hier, als je hier lokaal gaat kijken wel, denk ik. Ja. ja, maar ik mag toch aannemen dat niet het idee gaat worden dat de Stichting Thuiszorg Nederland... Als die al niet failliet is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dat die zegt: wij nemen het complete personeel van de Stichting Jong over. En wij schrijven ons in. Ja, en omdat wij deze verplichting hebben, wordt het prijskaartje een tikkeltje hoger. Maar dan leveren wij betere resultaten. En we hebben een manager op afstand. Ja. Nou, is dat het beeld wat ik mij hierbij moet gaan krijgen? Ik denk dat het anders gaat. Want je maakt als je gaat aanbesteden altijd een programma van eisen. En daarin worden heel veel eisen opgenomen, bijvoorbeeld lokale verankering. En uh, ja, dan blijven er maar een paar partijen over. Dus dan uh, schrijf je het ja. min of meer toe naar de partijen die je al hebt. Ja, en daarmee worden dus Contour de Twerren, die van zichzelf voorbeeld. vindt dat zij ja. gouden gemeenten zijn. Toch? Ja, dat wij een gouden gemeente zijn. Ja, en ja. ja. ja. ja. ja, dat hebben ze ja. toegelicht. Uh, Nee, het punt waar het mij mee om gaat is... Uh, zolang er geen, geen problemen zijn... kijk, bij mijn school uh, zie je dat als goed voorbeeld. Uh, daar heeft een, een, een klas, zeg maar even 26 leerlingen... en 24 daarvan veroorzaken geen probleem... en twee veroorzaken wel een probleem. En dat blijkt onmiddellijk een probleem te zijn... omdat het daarvan heel moeilijk is om goed te definiëren... wat voor resultaten je met die twee lastige kinderen kunt behalen. Of je hun leerprestaties kunt verbeteren, hun sociaal gedrag kunt verbeteren en wat voor inspanningen je daarvoor moet leveren. Dat lijkt mij precies de groep waar Mainframe zich op richt. Die twee, niet die 24. Dus ook nou, uit, uitzonderingsgeval. Ja, naast iedereen een aantal is welkom, reguliere groepen, uh, ja. met name in de jongere leeftijd. Ja. Uh, maar daar kun je ook geen toegevoegde waarde aanbieden door prestatienormen helder te ...te definiëren en afdwingbaar te maken. Ik zou zeggen dat de kern van het verhaal... ...elke keer terugkomt op die ingewikkelde uh, problemen... ...die te maken hebben met drugs, met uh, uit elkaar gevallen gezinnen... ...met een thuissituatie die niet optimaal is... ...met leerprestaties die tegenvallen, uh, opgroeiproblemen. En daar moet je een omvangstructuur voor hebben... ...die in belangrijke mate spontaan is en zich voordoet op het moment dat dat probleem er is... en niet de, de jeugdzorg uh, die daar een heel professioneel apparaat voor heeft... want dan schaal je het op ja. op een manier ja. die echt professioneel is. En daar hebben we van gezien de afgelopen tien jaar... dat het ook heel veel problemen kan, uh, kan opleveren. Dus ik probeer enigszins wanhopig te snappen... Uh, wat nu de verbetering uh, kan zijn. Uh, ik heb... Geen enkel voorbeeld gehoord in de afgelopen twee decennia van kinderen bij Mainframe die ontspoord zijn op een manier die veroorzaakt is door het traject zoals Mainframe dat, dat aanbiedt. Dat ze dus op de een of andere manier daarin gesterkt zijn in hun gedrag. En ik kom niks tegen van dat daar absurde kosten in rekening worden gebracht en dat daarmee verspilling kan, kan worden voorkomen. En voor de rest kan ik eigenlijk geen argument uh, ...verzinnen, want het juridische argument... ...dat ik weet toevallig iets van Europese aanbesteding... ...die zijn hier totaal niet aan door... ...de subsidie is subsidie... ...en er geldt geen Europese aanbesteding voor... ...tenzij je het zelf als opdracht gaat definiëren. Ja, en dat ga je doen door te zeggen... ...zeven van dit, twaalf van dat... ...en als je ze niet kunt vinden... ...dan gaan ze maar ergens anders vandaan halen... ...probleemgevallen. Nou, wat je zegt... ...wat ze doen is gewoon, uh, is gewoon al heel goed... ...dus die noodzaak was er helemaal niet... En uh, ja, ik, ik zie ook geen toevoeging om dat juridische kader wat scherper aan te, te zetten. Dus ja, voor mijn gevoel was, was, was dit niet nodig, maar uh, ja, het college heeft bedacht om een bepaalde richting uit, uit te gaan. En wat je zegt, die voetbalclubs, die, die blijven gewoon subsidie ontvangen, want je hebt dus twee stromen, je hebt dus... De, de clubs, de verenigingen die wel gewoon subsidie blijven ontvangen en je hebt dus de meer maatschappelijke organisaties die nu uh, aanbesteed gaan worden. Ja, Ze hebben dus gekozen om, om Stichting Jong bij die uh, professionele organisaties te scharen, maar voor hetzelfde geld hadden ze kunnen zeggen van nou we scharen ze bij de verenigingen en dan geven ze gewoon subsidie. Dus dat is gewoon een keuze geweest. En als je dan eenmaal in die keuze van professionele organisaties zit, dan, moet je, dan moet je mee in die juridische aanbeste ja. in die aanbesteding. En dat, ja, dat probeerde ik nog tegen te houden, maar dat is helaas niet gelukt. Maar hoe hard is die tweedeling? Uh, dat We is, zitten hier dat in het centrum. Gaat ja. dat ook Europees aanbesteed worden? Nee, het, uh, het beleid is nu dus uh, vastgesteld in Back to Basics. Hè, dat, uh, oh. dat die verenigingen en zo die subsidie ontvangen. Daar is ook een, een, een heel lijstje van, van wie wel, wie niet. En die uh, organisaties als IMB en dergelijke en Contour de Twern, die gaan dus in die, uh, in die aanbesteding mee. Die gaan ook, ja. zo. Dus dat, uh, ja, dat is het, dus die, die twee, tweedeling... Maar heb je dan politiek gezien spijt dat je ooit aan back-to-basics bent begonnen? Um, mm, nee, want het, het is op zich een heel goed stuk. Ik denk dat, dat het een hele goede kapstok is voor het welzijnsbeleid. Alleen is in mijn visie uh, aanbesteding niet de manier... om, om je, je lokale netwerk goed op orde te krijgen... Er zijn ook gemeenten die zeggen van wij, wij gaan niet aanbesteden. Nee. Wij subsidiëren gewoon of we geven een... een we hebben een x-budget voor alle welzijnspartijen binnen onze gemeente. En zij gaan gewoon kijken hoe ze het beste die lokaal kunnen invullen. Dus uh, hoe de mensen het, het beste samen met vrijwilligers en met professionals kunnen worden geholpen. En ja, we doen wat nodig is. En uh, we gaan ook wel resultaten afspreken, maar we gaan dat niet in een, in, een juridisch, uh, in een juridische context plaatsen. We doen dat samen met elkaar als partners. En de gemeente is daar ook een partner in. Dus, uh, want wij hebben natuurlijk ook te maken met uh, de vrijwilligers en, en noem maar op. We zijn zelf ook een partij. Dus, ja, dat is gewoon een hele andere manier van, van samenwerken... en veel meer vrijheid geven en uh, vrijheid bieden ja. om dingen te doen... Die, die gewoon nodig zijn op dat moment. Ja. Want hoe is op dit moment de relatie met Contour de Twerin? Is dat een aanbestedingsrelatie? Volgens mij, ja, dat uh, wordt ook aan... aan uh, hoe, hoe kunnen ze dan geld over? Of ja, dat is nu nog subsidie, maar dat wordt oh, dan straks... Uh, ook ja. aanbesteding. Ja. ja. Maar ik hoorde vandaag toevallig een mooi voorbeeld van... Uh, ...van een wethouder in Gils en Rijen... ...want ik werk dus ook voor Gils en Rijen... ...en die zei... Uh, ...ik had laatst een gesprek met uh, iemand die uh, schuldhulpverlening deed... ...en iemand, ja, zo'n zo uitvoerende, die moet volgens de regels werken... ...en toen had hij gevraagd van... ...God, uh, heb je wel eens het gevoel dat je mensen tekort doet als je ze helpt? Ja, zei die persoon, ik, ik doe ze wel eens tekort... ...want dan kan ik net niet volgens de regels bieden wat nodig is... En toen zei hij van, nou, wij geven jou veel meer vrijheid als bestuur. Dus neem die vrijheid ook en doe gewoon inderdaad wat nodig is. En de ene keer dan, ja, dan moet het maar een keer buiten de, de regeltjes om. Of iets, hè, iets soepeler inschatten. Als het maar het gewenste effect heeft dat iemand geholpen is. En misschien bespaar je daar als gemeente wel weer, weer heel veel geld mee uit. Omdat die ja. personen gewoon... Veel sneller geholpen zijn met een andere manier dan volgens de regeltjes. Ja. Maar ja, het is natuurlijk geen pleidooi om buiten de regels te gaan werken. Ja. Maar uh, soms moet je wel creatief met, dingen met de op... regels omgaan. Ja. Ja. Ja. Maar hebben we daar het goede ambtelijk apparaat voor? Ik maar, denk dat maar, we een heel, maar... heel goed ambtelijk apparaat hebben. Maar... Mijn ervaring is, is dat ze heel goed zijn met regels. En komt daar het ook mede niet uit voort? Ik denk maar... dat... We hebben een heel goed ambtelijk apparaat, maar soms ja, moeten ze de vrijheid nog nemen die ze, die ze zelf kunnen hebben. Die ja, kunnen ja. krijgen, die verantwoordelijkheid. de ruimte. Maar, maar ja. draait het daar niet steeds om, de gewone normale dingen, dat loopt allemaal en kun je in regels vatten. De uitzonderingssituaties, de complexe problemen laten zich niet in regels vatten. Nee. Dan moet iemand het lef hebben om niet buiten regels te treden in de zin van wat zal het. Uh, maar om te zeggen, dit is een probleem dat een bepaalde aanpak uh, ja. vraagt. En daar gaan wij uh, voor. En dan moet je dus je nek uit durven steken. Nee, dan moet je nek uit durven steken. En uh, alles is maatwerk. Dus je moet ook niet bang zijn uh, dat mensen zeggen van... ja, maar hij kreeg het wel en ik krijg het niet. Want geen één situatie nee. is hetzelfde. Ja. Dus je moet gewoon maatwerk leveren. En uh, als dat soms op een uh, creatieve manier uh, moet... ja, dan, dan moet het maar als het resultaat er uh, maar beter van wordt. Ja. ja. Even terug naar de aanbestedingen. Uh, wie gaat die beoordelen? Doet dat de raad of doet dat de wethouder? Nee, de raad de die heeft nu de koers uh, mede bepaald. En uh -huh. uh, die aanbestedingen, dat, uh, dat wordt uh, waarschijnlijk door het college. Dan door het college zelfstandig en beoordeeld. Samen met uh, de ambtenaren. Ja. ja. En de, de criteria die opgesteld worden? Uh, de programma's van eisen die worden ook gewoon uh, via beleid. En het college zal dat dan wel goed kunnen. Ja. En die komen niet meer in de raad? Nee. Programma Van nee. Huisen? Nee. nee. Oké. Okay. Ja. Nou, dan denk ik dat we er nog een keer iets over gaan horen. Maar dan achteraf. <laughs> wat toch spijtig is, maar wat niet wegneemt. Dat, ja. Want we moeten afronden uh, dat we jou danken voor je bijeenkomst, Karel uh, Kriens, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Ook in gespannen verwachting van de resultaten van de verkiezingen. Ja, zeker. Komende woensdag. En deze uitzending wordt morgen om 9 uur weer herhaald. Maar is op internet door te googlen op Goolse Kringen. Probleemloos terug te luisteren tot in Nieuw-Zeeland. True. en volgende week is weer een uitzending. Dankjewel. Graag gedaan.